Het weer wisselend bewolkt en in het oosten nog een bui, later buien in het zuidwesten. Morgen is droog, in de middag buien met kans op onweer. Het wordt morgen 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10 West naar Zaanstad staat 2 kilometer file bij de Koentunnel. De A10 Oost richting Zaanstad tussen Duivendrecht en de Zeeburger tunnel 5 kilometer. Daar stond een kapotte auto, maar de rijbaan is weer vrij. A16 van Rotterdam naar Breda bij de randweg van Dordrecht 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 In de avond. Yeah. Oh, no. Find someone new. So I pray on my knees, be heaven above. Somebody, please, someone to love. Set to my story, lift me your hands. Don't let me down when I find someone new. When I find someone new. Found a love But it didn't last Wonderful days Belong to the past I don't know where I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 when i found so Ja, joh, de zoet gevooise klanken van Miss Montgro hier op Radio CFM En daarvoor Ruud Mentaal met Field of Love. En uh, dat is de nummer 2 in de top 40 en de nummer 6 in de Euro Breakdown. Dat je het even weet, natuurlijk. Uh, Toby. Jij bent er ook weer. We zijn trouwens in het weekend in. En niet in uh, de, de, de avond van CFM ofzo of zo. Nee. Nee? Zou dat niet? Nee, dat intro is een beetje verkeerd, hè? Ja. ja het lijkt veel echo wel op jouw ding. Een echo heb op mijn ding? Hoort niet. Op mijn, op mijn koptelefoon Nee, even, op je, hoe heet het? Klopt dat? Ja. Oh, <laughs> dat is heel raar. Oké, okay, nou, dat gaan we even uitzoeken. Um, nou, hebben we ook nieuwe dingen. Ik hoop dat u het hierin doet en als we het anders opstarten... Nee, dan doe het even anders. Um, wat, vertel even hoe je week was. Mijn week was uh, prima. Ik zou eigenlijk, zou ik uh, gaan optreden... Ja. In het comedycafé Weer niet. Het is weer niet doorgegaan. Waarom nou weer niet? Ik kan zeggen waarom. Ik had eigenlijk twee weken geleden, had ik het optreden. Maar... Dat ja. was niet, toen was het gewoon te vol, dus toen kon ik er niet meer bij. Mm -hmm. Dus ik had afgesp uh, afgesproken via de mail: oké, okay, dan ga je aankomende dinsdag. Dus afgelopen dinsdag zou ik gaan. Ja. Dus ik kom daaraan helemaal uit Bloemdaal naar Amsterdam toe. Ja. En wat bleek nou? Er is iets in de communicatie niet goed gegaan, waardoor ik niet op de lijst stond. Wordt dan continued story, hè? Ja, dus Wordt ik stond gesproken. niet op de lijst. Dus dat heb ik even gezegd. En nu zeggen ze: oké, okay, als jij aankomende maandag met ons belt. Dan mag je gewoon nog die maandag, mag je er komen, ze komen te staan. Dus je gaat aankomende maandag. Ja. Moet je, moet je bellen, s morgens Van, hé, hey. ja, mijn Toby, jongen, ja, helemaal uh, goed. En dan kun je gewoon komen. Ja. Oké. Okay. Zo even naar nice het nieuws gaan luisteren? Ik hoop dat het het doet. Het eerste uur. Ja, hij doet het. Dat is mooi. Dit is het slechte. Dat hoor je ook al meteen. Um, maar we hebben natuurlijk ook nog iets anders. En dat is... Uh, wat wil je horen? Wie wil je nu horen? Wil je Frank, Wie de Frank de boer, boer horen, Johan Derksen, noem maar op. Ik wil Johan Derksen. Heel ja, Johan Derksen horen. Ja, het is niet van, van dusdanige kwaliteit, maar ja, toch wel leuk om te horen. Nou, ik vind dat toch een beetje anders. Ik vind de discipline van sommige spelers in dit team veel slechter. En het komt dus door de complicatie in de tegenstrijdige hersenscontramine. Daarom zeg ik, als Johan Derksen. Luister elke vrijdag tussen 17 en 19 naar Radio ZFM. Het weekend in met Toby en Karim. Ja. Karim, dit was je slechtste imitatie ooit. Echt? Ja, hij was echt niet goed. Toch leuk om te horen, hè, Janwerk. Hij klikt altijd het der leuk. Maar het ook leuk om te horen. Kiss hoor daar met One Stay hier bij ons CFM. Your head Ja, joh, uh, de party shaker van Rio en Nico. Wie kent Nico niet hè? Van de uh, eigense tuin. En Chris Hoordaak met Hondjes Stay, natuurlijk hoor je ook, hier op Radio CFM. In het weekend in natuurlijk, elke vrijdag tussen 17 en 19. En wat hebben wij daarvoor, Roby? Wat hebben wij daarvoor? We hebben daarvoor? Als je het doet. Zoals gewoonlijk. Waarom gaat het zo vandaag weer zo zoals altijd? Omdat jij hele slecht de jingletjes hebt gemaakt. Hele slecht De jingletjes? Ja. Dank je. Dat ook van jou. Um, kom op. Well, oké. Okay. Even kijken. Nou, oké, okay, we gaan even door. Deze hotel. wel: Radio ZFM. Daar ja, luister je naar. Dat je het weet Precies, maar ik had dat ook kunnen zeggen Waarom Echt? maak je hier jingletjes voor? Jij hebt thuis, wacht, Karim heeft thuis op zijn computer Heeft hij dit dus zitten inspreken, opgenomen Op een usb gezet, hier naartoe Zodat als ah, hij op een knopje drukt Dat je hoort Radio ZFM Maar wij zijn hier, we hebben een microfoon het Dus als jij Radio ZFM wil horen Dan kan ik gewoon Radio ZFM zeggen Weekend in. Je praat in. weer door iets heen Ik praat helemaal nergens nerg heen Het weekend in Jij laat dingetjes en, horen ik door ik mij ik heen, in. dat is iets ja. heel anders <laughs> Oké, okay, je hebt een punt Wil je nog één iemand horen? Echt, okay, die heb ik gewoon echt gebeld En zei die, ja ik doe het Laatste Ja. Nou oké, okay, je mag kiezen tussen, tussen drie Tussen Johan Kruijf, onze eigen Frank de Boer En René van der Gijp René van der Gijp ja, nee, nee, ja. Weet je wat er nou naar mijn laatste beurde? Ja, ja. Ik, ik ging luisteren naar de radio en toen ik naar het weekend in op uh, radio CMM. Ja, helemaal leuk. Echt, ja. Weet je wat nou leuks leukste was? Ja, ja ze zijn zo goed aan het presenteren. Ja, die tomen en dingen in. Ze zijn zo goed. Ja, nee, dat is heel leuk. Helemaal leuk, leuk, ja. Ja. Het is wel eens een die fun heeft in, uh, in zijn beroep. En nou gaan we daar ook naar luisteren. Naar Met Sam Night. Niet, gaan we niet doen. <laughs> Oké. Okay. Als de computer het niet wil, dan doen we dat toch niet. Ehm. Um, Trouwens, we doet het wel. We gaan gewoon lekker tegen de computer in. Uh, Toby, ja. waarom wil je nou kapot worden? Waarom ik? Nou, ik hoef dat niet per se te worden, maar ik vind het gewoon leuk om te doen. En uh, ja, ik vind het gewoon leuk om grappen te maken en ja? als mensen daar om te lachen. lachen. Maar als ze nou niet lachen, wat dan? Als ze niet lachen, ja. dan, dan boeit het mij wel vrij weinig. Echt, maar ja. dan sta je daar gewoon voor je een joker. Ja goed, maar je, je hebt altijd, ik heb zeg maar nu wel een paar grappen en daarvan weet ik dat mensen die, die zijn zo goedkoop dat ik daarvan weet dat mensen ze leuk vinden. Mm -hmm. Dus dan vertel ik gewoon die. De fun. En dan, ja en dan. Uh, Jij hebt gewoon de fun in. Ja. Ik heb alleen niet voor vandaag nog, grappig, nog geen grappen gemaakt. Oh, sommige nachten heb je er veel plezier in. Ja probeer je heel slecht grappen te maken. Ja.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 Ja, je, uh, je even Simons met uh, This is Love. Ja, ik ben helemaal in de want Ik typte net een ander plaatje alvast in. En dat heet First Fear. Maar het komt zo. Samen uh, met Dwayne was dit. En hiervoor hoorde je natuurlijk uh, Fun van uh, Some Nights are... Uh, nog wat. Some Nights are... Uh, some Nights van Fun. Dat nights ik heb echt een echo. Ja. Valt het er niet op? Ja, nu wel. Het is echt uh, heel raar. Maar ja. Dat was Hoe gaan we dit niet nee. Nu? Nog steeds? Ja. Hallo? Hallo? hallo, hallo? Hallo, hallo, Ja, ik heb echt een echo. Heb ik hem ook? Hallo! Nee. Ja, hoor ik mij ook zelf op jouw microfoon. Oké, okay, um, dan even uw aandacht voor het volgende nieuwtje. En voor het nieuwtje hebben wij altijd iets speciaals, hè, Toby. En dan ben je een mooi jingletje dat je denkt van hé, hey, dit ken ik ergens van. En wat kennen wij het van, van het echt nieuws natuurlijk. Dus zoek hem even op en hij staat. Oh, het is echt heel slecht vandaag. Hier. Het. Half zes nieuws met Krime Goedenavond. Ja, want in uh, het mooie staatje Bolivia uh, is de maya ook bijna afgelopen natuurlijk. De 21ste is het zover. 21 december. En uh, ja, Coca Cola moet dus weg als de maya afloopt daar. En waarom? Uh, nou, ik zal het even voorlezen, dan weet je wat ik bedoel. Is goed. Als de Maya over enkele man afloopt, zal het einde ter der tijden niet aanbreken. Maar wat betreft de Boliviaanse regering valt dan wel. Het gordijn voor het kapitalisme Daarom wordt Coca-Cola vanaf dat moment verboden in Bolivia Op 21 december wordt het einde ingeluid van een egoïsme en verdeeldheid Al dus de Boliviaanse regering um, Toch wel opmerkelijk hè Dat je zeg maar als land kan beslissen dat je dat merk niet meer wil in je land Maar wa waarom doen ze het? Omdat ze uh, het geen zin meer hebben in kapitalisme En je weet wat kapitalisme is? Ja? Vertel het uh, met uh, uh, <laughs> met uh, Nou ja, je hebt zo'n kap. En uh, vertel eens, Kri. Kapitalisme is wel wat, wat we hier ook hebben. Dus, uh, dat je veel uh, commerciële bedrijven en zo hebt. Dat soort dingen. Is heel dat, heel erg En dat willen ze niet. Maar waarom ja. willen ze dat niet? Omdat ze daar gezin hebben, denk ik. En waarom doen ze dat dan precies <laughs> op het einde van die Maya-kalender? Dat vonden ze leuk. Dat is een bekende datum. Wat een onzin is dit, Kri. Ja, maar wist we dat er vroeger ook in Coca-Cola? is zat daar met Coca-Cola. Dat is niet waar Dat is echt waar Echt niet Er zat vroeger cocaïne in Coca-Cola Echt? Echt waar Maar nu, serieus. Nu, nu, nu vertellen ze niet wat erin zit hè Nee dat is toch wel geheim Je ja. kan wel op internet vinden hoe je een bom moet maken Maar niet hoe je Coca-Cola moet maken Dat is wel raar eigenlijk hè Ja Maar in ieder geval Misschien zit het er nog wel in en, uh, dan heb ik ook een cocaïneverslaving Dat is mijn probleem Want ik drink heel veel cola Nee, nou, ik heb nu ook ik, ik heb Cola Light drink ik al. Daarom met een ook Coke Het is echt ja. serieus zo hè Je gelooft me niet hè Nee, nee, ik geloof ik geloof. Coca-Cola, de naam Coke, komt van cocaïne af. Hmm. Dat is echt zo. Ja. Ik het weet. Ja, uh, tot zover het... Ik heb trouwens wel een keer... Ja. Uh, vroeger heb ik een uh, werkstuk gemaakt. Ik bedoel op de basisschool over cola. En? Nou, dat was van internet, dus dit weet ik ook nog niet. Ja, nou, dan weten we het ook weer dat uh, als de juf meeluistert... Je kunt hem nog vinden, hoor. hier uh, op de kruistrateriaal, op de Zandvoort, daar is hij dan en dan uh, kunt u hem altijd nog zijn diploma afnemen. Maar nu gaan we dan luisteren naar Aproject met Kent Stadmi. Dat vind ik mooi. Ik vind het helemaal mooi. I never give up. Inderdaad, en wij geven ook nooit op. Jorden net. Ook een onstoppbare plaat natuurlijk. Van Afrojack Kent, natuurlijk. En eh, uh, ja, natuurlijk natuurlijk is het zo, hè. ben ik weer niet moed dat ik denk. Goed, Olympische Spelen. Ja, heb jij het gekeken? Tuurlijk. Nou, ik heb ook veel gewerkt, maar ik heb het wel gezien. ja en, Al deze week. Wat, wat vond je het moment op de Olympische spelen tot nu toe? Uh, poe Net vond ik het wel een jammerlijk moment van, uh, van de boogschutter, die net naast de bond schrijft, en net naast het goud, en net naast het zilver. Ja. Dat is altijd net niet. Uh, en, uh, ja, Naomi komen van JoJo, die dan uh, gaat pakt op, uh, op de 100 meter vrije slag. Ja, dat vond jij het mooiste ja. moment. En ze gaat natuurlijk nu ook door voor de 50 meter vrije slag met, de, met haar collega Veldhuis, geloof mm -hmm. Ja, ja. En die waren 1 en 2, dus ik verwacht wel bonds, uh, van geld goud en, en zilver. Ja? Ja, eigenlijk wel. Nou was en wat vond jij het mooiste moment van alleen spelen, vind, dat is uh, mijn vraag? Even <coughs> denken. Ja, je hebt niet zo lang de tijd. Je, ik vond de openingceremonie, vond ik wel. Oh, die was heel goed. Ja, alleen ik mis de heel lang alleen. Ja. Hij was heel erg. Ze moeten lang. stoppen met die rare landen die langs Jezus. te laten. Dat, dat, dat, dat, dat is niet meer in deze tijd. lang? Echt dat rondjes lopen. Hé, hey, Krim? Ja? Dat rondjes lopen, dat duurde twee uur. Weet ik. De, bij de Paralympics doen ze dat nog sneller. Weet je wat nou het probleem was? Eerst dachten die Chinezen dat alleen de mensen met lang mocht mee mochten lopen, omdat het zo lang zou duren. Het <laughs> is heel flauw deze. Ja, heel flauw. Ik heb ook heel veel, heel veel flauwe grappen gemaakt tijdens die dingen. Dat de mensen uit Qatar allemaal in hun eigen bukatti moesten rondlopen. Dat de echte sprinters zich nog niet echt hadden laten zien. En uh, dat ik aan het wachten was tot de Egyptische mensen hun vlaggetjes wegdeden en hun protestborden, te protestborden tevoorschijn haalden. Ja. En even kijken. Heel ik heb... deze laatste grap vooral. Hey. En uh, dat ik erachter was gekomen waarom het zo langzaam ging. Omdat bij de A van Afghanistan, die zitten bij iedere stad, bij iedere stad die ze zetten, checkten ze of er geen landmijn onder, onder lag. Daarom duurde het zo langzaam. Dat zijn de grappen die ik maakte tijdens de openingzegel. Dat is echt zo hoog niveau natuurlijk. Goed, ze waren gewoon voor Twitter. Voor Twitter. Twitter. Wat is dat? Ik heb geen idee. Ga luisteren naar uh, Rolling in the Deep van... Ik ben er nu een beetje fire, Starting in my heart. Reach in a fever pitch. and it's springt me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out. En I'll lay your shit bare. See how I leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fight.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 I can't help feeling We could have had it You're gonna wish all you never Rolling, me. In you never Rolling in the you deep You had my heart and soul You're gonna wish you the Never had me But you played it with the beat Throw your soul every open door Find what you look for. Ooh. Turn my sorrow into tragic gold. Pay me back in kind and just what you soul, You're gonna wish you yeah. never had met He me. Had Tears are all. gonna fall, hey. rollin' in the deep. You're gonna wish you never all. had met. Ja, je hoorde Jonathan hier op Rijosjeven dus met Roaring in de diep het nummer van Adel. En mag ik dat zeggen, Toby? Ja, dat mag je zeggen. Mooi. Ja, jij zegt het net, maar ik irriteer me daar ook inderdaad wel een beetje aan. Hè? Aan Meets? Aan Meets. ja. Mag ik dat zeggen? Dat mag je zeggen. Mooi dat ik dat mag zeggen. Het is, het is gewoon iemand die raar is, hè? Ja, hij, hij, Ja, maar volgens mij vindt hij zichzelf ook heel wat. Mag je dat zeggen? Dat mag ik zeggen. Mooi. Maar als je, hij heeft ook hij heeft bijvoorbeeld ook Marokkanen en uh, Anton jaren, geloof ik, afgelopen week beledigd. In dit programma van uh, mensen, pas op, er zitten een paar uh, buitenlanders in het publiek, dus uh, doe voorzichtig. Dat heeft hij echt gezegd: live op tv. Ja, te gaar. Mm -hmm. Ja, ik hoorde, dat hoorde ik ook. Dat, ik zal het zo meteen even op YouTube opzoeken. Toen was hij bij het sportgala van het jaar, mm -hmm. dat uh, presenteerde hij. Ja. En toen kwam Najib Amhali uh, optreden. Mm -hmm. En toen, toen heeft hij hem ook aangekondigd. En toen heeft hij ook heel racistisch gedaan over uh, Najib Amhali en zijn afkomst en zo. Ik heb hem een keer echt zien lopen in Harlem. Mart. Zo? Ja. De hele straat was meteen dicht, omdat er niemand meer langskwam. Maar dat mag ik zeggen, toch? Nee. Nee? Nee, dat mag je niet zeggen. Waar zich niemand als Mark Smeet zegt, ja, mag ik dat zeggen? Nee, dat mag je niet. Ja, het is wel zijn laatste jaar, hè. Dus eigenlijk zouden we gewoon een groep mensen moeten afspreken... dat ze bij de laatste show van hem zijn... Mm -hmm. bij het laatste ding wat hij dan doet dat hij op het moment dat hij dat zegt dat, hij, dat het hele publiek op een gegeven moment nee, Mark mag niet en dat ze dan gewoon de hele studio afkraken helemaal kapot maken net als de lama's bij hun laatste aflevering ja. maar het is... Het is, het is, het is ik weet niet. Ik vind, ik, het is echt een presentator. Het is echt de beste presentatie misschien dat hij bestaat. Nee. Hij is, heel, nou, hij is authentiek. Je ziet niet meer zoveel authentieke mensen. Nee, dat vind is, ik wel. Echt niet. Hij is de beste sportpresentator. Hij is helemaal niet. Echt niet. Echt niet. Hij, hij, wil, hij wil juist dat wij denken dat hij authentiek is. Door, dat, dat zegt hij zelf Hij speelt vaak. het. Ja. Hij gaat expres bij dat die Jinik af zit te kraken, omdat ze geen autocue heeft. Zodat mensen denken, oh ja, Mark doet dat niet, hij is lekker authentiek. Weet je wat nou het vond? Ik fietsen laatst langs een prullenbak, zo'n grote prullenbak waar je kleringen kleren in gooien. En zag een hele grote foto van Mark Smeets bestaan. En ik weet dat hij een hele rare en trui erachter Ja. Altijd leuk. Maar ik vind hem echt, het is zo'n nare man als je hem op de ziet af en toe. En dan denk ik van, hé man, doe nou even normaal, man. Waarom zitten ze gewoon Geert Wilders niet tegenover Mark Smeets? Ja. Zouden je hem aankondigen van dit is een blonde man Met een visie Visie die ik ondersteun Want ik uh, ben tegen mensen En uh, ik vind mezelf heel goed En jij vindt jouzelf zelf, zelf ook heel goed En, en jij bent nationalistisch. En, en jij bent goed En ik ben slecht En mag ik dat zeggen? Ja dat mag ik zeggen en... en dan denk je Dan denk je ja Wat komt er nu? Dan denk je ja Wat is er aan de hand? En dan denk je ja Waar is het achtergrondmuziekje gebleven? En dan gaan we naar een nummer luisteren Ja dan gaan we naar een nummer luisteren En het nummer en het is, dan is dan ook Ja mag ik dat zeggen? Het nummer is dan ook Ja ja, dan mag ik zeggen, het is het weekend hit. Het is de weekendhit van ons mooie programma en ja, dat is heel leuk en ja, we gaan er nu naar. Hij uitleggen. is van Avicii, hij heet Superlove. Ja. Ja, je hoorde superlof hier op Radio CfM. Avicii. Featuring Lenny Kravitz. Ik heb het nu. De zanger. Ja, en op de mooie outro van dit plaatje gaan wij uh, weer even verder met het programma. Wat nog vijf minuten duurt in het eerste uur. En het eerste uur is dus bijna voorbij. En dan komt-ie hoor. Meestal. Dan komt-ie. Het tweede uur van het weekend in De, ja ja hier ik kan het ook doen hier en ik nog veel meer ook het tweede uur van het weekend in komt er bijna aan dat klinkt veel beter ja, ja. dan een single van jou Wil ik het tweede uur <laughs> zo klinkt dat bij jou Hey, Frank, Frank. Hey, hoe gaat het met jullie? Ja, nee, met Marit alles helemaal maar goed. Door. Ja, nee, ja, ja, ja, maar goed. Nou, Top, leuk om te horen. Nou, ik zeg, doo doet doo doo, Hey, hey, hey, hey. Ja afzeggen zeg niks meer? Ja, nee, ik vind hem niks. Ik vind hem niks. Oké, nou de laatste D dan ook, we weet je, ja, als meer. we dan... Nee. nee, we doen het gewoon niet nee. meer. Nee, oh, Johan, daar. Is het ja, nee, het is natuurlijk heel logisch dat, uh, dat ik altijd naar dit programma ik luister. Johan, Ik krui. vind het een heel leuk programma. Ja. Ik niet uh, uh, al altijd heel veel uh, teugen van. En ik, uh, ik hou van dit programma. Ik zeg, luister, elke, elke vrijdag, dus, uh, dus uh, 17 en, uh, en de hele dag, en de radio, in de, de radio, zie uh, yeah. ja, dat is logisch. Dat is heel logisch. Karim, Karim, Karim, wat slecht. Dit is echt heel slecht. Het is een soort van... Uh... Een soort van rush. Een soort van rush. Push. I need the rush. Dat nou is ook voor jou Toby of niet? Wat? Dat je de, de rush of life nodig hebt om te leven? Nee, maar dat komt ook omdat ik niet weet wat de rush betekent. Volgens mij is het gewoon de, de dagelijkse gewoontheid, dus wat je altijd doet. Ja, maar als je, je levensritme je... hebt, heb je nodig om te leven. Oh, dat volgens mij. niet echt. Als ik het verkeerd vertaal, mensen dan naar de studio, maar volgens mij is het gewoon. Um, ja, mag ik dat zeggen? We gaan naar. Nee, we gaan niet weer, maar. Nee, nee, nee, dat is gewoon even tussendoor. Oké, okay. tussendoor. mag ik het zeggen? Ja. Het is bijna het eerste uur is bijna voorbij. En ik denk dat mensen nu heel blij worden thuis. En ja, ze zijn weinig. Maar ook weer niet waarschijnlijk. Want sommige mensen vinden ons wel goed. En ik ben een van degenen <laughs> nee, die. Je bent de enige. <laughs> ik ben de enige. Ik word gek voor jouw echo gewoon. Ja. Hoe gaan we daar iets aan doen? Ik heb geen idee. Ik ook niet. Je weet als ik met techniek aan de gang ga, dat het helemaal misgaat. Dat gaat helemaal mis. Ja. Zeg eens wat. Hallo? Hallo? Hallo? hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. Is je? Hallo, hallo, hallo. Volgens mij wel. Ja. Gaan heb ik nou, hem nu? Hallo. Ja. Nu heb jij hem. We hebben al gevonden. Oh, <laughs> oh, mensen Dit is leuk. Dit is leuk, die Dit gaan we is spelen. Deze gaan we erin houden. Ja, ja. Dit is gewoon leuk, hè? Ja. Kunnen we, kunnen we ook een keer live gaan zingen? Nee, dat doen we niet. <laughs> Oké, okay, nou, dan hebben we die ook weer gevonden. Um, interessant, leuk. Voor het tweede uur. En het tweede uur hebben we natuurlijk weer de enige echte aan de telefoon. De maestro van Ajax, Frank de Boer. Heb je rond een uurtje of hoe laat heb, je, heb jij met hem afgesproken? Ik heb rond, ik heb een tien over heb ik hem. Tien over zes? Ja. Mooi. Oké. Okay. Ga nu, basis, ik ga nu zo in een s'ag zonat, even met toiletbreek maken. Ja. Zodat je erbij kan zijn een keer. Zodat je er een keer ah, bij kan zijn. Ik heb zoveel goede vragen op zondag. Ja? Ja. Oké, okay, mooi. Heel veel. Echt dat je denkt van, wow! Wat heb ik altijd aan hem willen vragen? Want het begint. Hè? Het begint aankomende woensdag. Nee, zondag al. Zondag. 5 augustus. Zondag. een kaarsal. Jo Ja, dus dus Ja. Dit is logisch. Heel logisch. Tot zo. Zeg ik Als je over. Dus tot zo. Tot zover. Het ritme van ZFF. Via de kabel op 104.5.